...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dikter Hark met het NOS journaal. Aan het begin van de middag worden de eerste Nederlandse overlevenden... ...van de aardbeving in Haiti in Nederland verwacht. Een groep komt op Eindhoven aan met een militair toestel. Vier andere Nederlanders onder wie een gewond kind... ...worden nog op Curaçao behandeld. In België komt vandaag misschien ook een vliegtuig aan met Nederlandse overlevenden. Dat zijn er minstens acht, maar daar is grote onduidelijkheid over. Duitsland staat een nieuw holocaustproces te wachten. Volgens de Duitse media kunnen twee nazi worden vervolgd. Een van de twee oorlogsmisdadigers woont in de buurt van Bonn. en wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de dood van meer dan 100.000 Joden... in het vernietigingskamp Belzec in Polen. De andere, een Oost-Europeaan, woont in Amerika... Hij zou voor de nazi's hebben gewerkt als hulpagent en in 1942 een Jood hebben doodgeschoten. Ali Chemikali is voor de vierde keer ter dood veroordeeld. Ali Hassan al-Majid, zoals hij eigenlijk heet, is nog een keer schuldig bevonden aan de moord op 5000 Koerden in Halabja. In 1988 gaf hij opdracht om een gifgasaanval op het Koerdische dorp uit te voeren. Tijdens een van de vele rechtszittingen tegen hem... heeft hij bekend verantwoordelijk te zijn voor de gifgasaanval... maar werd toen veroordeeld voor genocide in het algemeen. Nu dus ook voor de gifgasaanval. In Oekraïne kan vandaag worden gestemd voor een nieuwe president. In 2004 kwam de pro westerse president Yushchenko aan de macht... na een procedure wegens verkiezingsfraude... tegen de Russisch gezinde Viktor Yanukovych. Van de beloofde hervormingen is de afgelopen jaren weinig terechtgekomen... En het land verkeert al tijden in een economische en politieke crisis. Janukovic is nu oppositieleider en hij gaat in de peilingen aan de leiding met 40 Het weer vanuit het westen regenbuien, vanmiddag schijnt geregeld de zon... en het wordt drie graden in Groningen en een graad of zeven in Zeeland. Ook morgen valt er nog een bui, daarna wordt het iets kouder en iets droger. Dit was het... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest...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 Welkom in het tweede uur van deze muziekboulevard op zondag 17 januari. Want het is 7 minuten en We begonnen met een hele speciale dit keer van Japan. Quiet Life uit 79. Dat is ook alweer uh, 30 jaar geleden. Maar wat is daar nou zo mooi aan aan dit nummer? Want uh, er zit iets in uh, verstopt. En dat is die baspartij van Mick Karn, de bassist van Japan. En dat is uh, met name in dit nummer toch wel uh, duidelijk uh, te horen. En over die Mirkarn uh, nog wel het uh, een en ander te vertellen. Want hij was dus die basgitarist van uh, Japan. Samen met uh, de, de toch al illustre David Sylvian. Want dat is degene die eigenlijk uh, ook een beetje de muzikale koers van uh, de band... in, uh, in het uh, begin van de jaren tachtig ook zo nadrukkelijk bepaalde. Uh, Oost- en westerse muziek in één uh, ding vervat, zeg maar. Maar goed, over die Karn. Hij werd uh, geboren op Cyprus als Anthony Michalidis. Hoe kan het ook anders? Dat is uh, iemand uh, die uh, hier... Uh, die Mich Michali, Des, dat is een hele bekende naam. Maar uh, dat was vroeger, geloof ik, ook hier een, een tijdje terug. De man uh, die hier het uh, Holland Casino deed. Hij stuurde de van en, uh, studeerde van God en klarinet. En schakelde voorover, uh, vervolgens over op de fretloze basgitaar En in 1974 ja, richtte hij ze dus samen met... Uh, David en Steve Bett uh, het, uh, de band Japan op. dus dat uh, is een beetje in het kort uh, de doopzeil van Micah Karn en de bassist en toch wel een beetje de behart van het band uh, Japan in de jaren tachtig we gaan even weer verder met een stukje lekkere muziek 1998 was het jaar van Natalia Imbruglia en Thorn I I saw a man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 Zat er zat natuurlijk wel een uh, stevig gitaarloopje in, maar ach, wat uh, maakt het nou eigenlijk uit. Dit is uh, Chapter January, uh, ook deelnemers uit de voorronde van uh, de Rob Hackdown ja. Dit was uh, de EP die ze op 1 januari online zetten op uh, internet. Dus dan kan je dat uh, gewoon uh, helemaal voor nopperscale dat uh, helemaal nou downloaden. Heel erg leuk, want uh, dit is een beetje voor de mensen die niet kunnen wachten op de zomer. The Sound of Summer heet het uh, nummer. Helemaal in elkaar gezet door de mannen uit, uh, nou laten we zeggen, Sparendam. Zo'n beetje. En uh, de Bollenstreek. daar uh, komt die band uh, helemaal vandaan. En ze waren ook nog uh, de winnaar uh, in de pool van de Dutch uh, scene. Uh, georganiseerd door Stan Music. Kijk het allemaal maar nou op Hypes, dan vind je het wel. Dan uh, zie je dus wat voor uh, muziek er eigenlijk aan de onderkant leeft. Dit, dit zeker. Dus, en als ik dan toch uh, iets uh, draaibaars vind op de radio voor de muziekboulevard... dan was dit toch wel het enige van de chapter January. Het andere, dat is toch meer het werk voor uh, de avondprogrammering. En dat zitten we nou even, al even niet. Dus uh, zo zit het nou eenmaal in elkaar. De finale van de Grote Prijs van Nederland was vorig jaar, uh, in december. Dus eigenlijk de afgelopen maand, want zo uh, lang is het nou ook weer niet uh, geleden. En daar uh, deed deze dame mee, Marianne Oldenburg. En ze had een band en dat heet Mary Had A Little Band. Don't Even Bother is het nummer wat ik ga draaien. Ik zijn ze weer een beetje bij elkaar geweest, die jongens uh, van de police. En uh, ineens is het weer, uh, ja, weer helemaal uit elkaar uh, geslagen. Uh, Sting en uh, de resten van de band, Stuart Copeland en Andy Summers... die zitten weer op een heel ander spoor. Uh, weer uh, heeft uh, Sting min of meer uh, besloten... om weer eens een beetje de intelligente popmuziek uh, te bedienen... terwijl de andere twee het toch wel weer op, uh, op een andere manier doen... Ja, 2007 was het uh, hoogtepunt van de police. Want toen uh, waren ze weer uh, actief in een reunietour. En dat was ter ere van de 30ste verjaardag uh, van de police. En in eerste instantie voelden Stuart Cobland en Andy Summers hier uh, weinig voor. Maar toen Sting voorstelde om de inkomsten gelijk te, gingen, te gaan verdelen, gingen ze om. En waren ze enthousiast. In het verleden verdiende Sting als frontman namelijk meer dan de overige bandleden. Maar goed. Dat uh, was denk ik ook wel een beetje het uh, wantrouwen wat er uh, toen was. Bovendien was, uh, waren die concerten goed en stevig bezocht uh, van de police in 2007. Maar ja, het is nu uh, toch uh, weer een beetje uh, weer de andere kant op. Uh, de heren uh, zijn weer een beetje uit elkaar geslagen. En of er ooit nog weer een reuni-concert uh, zal gaan komen, dat is nog maar zeer de vraag. Dus dat... Uh, Moeten we maar afwachten. We hadden het over bassen vandaag. Want uh, Level 42, daar begonnen we dan mee met Starchild. Daar zat hij heel erg uh, lekker in verstopt. van Mark King. Ook een hele bekende bassist. Mick Karn was ook een bassist. En we hebben er nog eentje. Ja, want uh, wie uh, kent de naam van Phil Linnert? En Phil Linnert die zat in Thin Lizzy. De hele bekende nummer van uh, Thin Lizzy. Maar het, uh, het nummer is uh, al meerdere malen al uitgevoerd. Ik geloof dat het uh, nummer Whiskey in a Jar nog uh, veel uh, verder terug gaat. dan het nummer wat uh, Thin Lizzy heeft uitgebracht. in de jaren 70, uh, als ik het wel heb. Uh, het origineel stamt ergens uit, uh, dacht ik, uit de jaren 20 of 30. Maar dat, uh, daar wil ik vanaf zijn. Maar het is wel een heel bijzonder nummer. En luister maar naar die basloop uh, die erin uh, in zit. Hier zijn ze dus. De mannen van Thin Lizzy en Whiskey in a Jar. nalatenschap van de One More Band... Uh, I, paint the red, uh, I Paint The Sky Red... moet ik erbij zeggen. Deze dame, de liedzangeres... Uh, van de, de band Ariana Albeste is samen met Vincent Hartog... de ene kant op gegaan. En wat de andere twee doen... ja, Ik weet dat Stefan Anema, beter bekend als Stamper... Uh, de andere kant uh, aan het opzoeken is. En ook hij schijnt uh, bezig te zijn... met het drummer Rob Howard. Dat uh, was de, de samenstelling. En ze hebben... En uh, in de korte tijd dat ze toch uh, bezig waren een uh, Illuster repertoire opgebouwd. Ik geloof een stuk of zes, zeven nummers. En vorig jaar waren zij in uh, de editie van de voorronde van de Rob Agda Award uh, te vinden. Daarover gesproken, want het uh, gaat nou maar door en door. Deze jongens, die hebben we ook nog gewoon in de studio gehad. En die opnames, die zijn ook hier gemaakt, hier bij van Zandvoort. De winnaars van, het, uh, van de afgelopen editie. Ik heb het over John Doe's Revenge. was het dus helemaal. Ja, ja dat, dat heb je zomaar. Uh, ineens is hij uh, gewoon afgelopen. John Doosry-fans. Vorig jaar in uh, de studio bij Zievum Zandvoort. En uh, dit was het resultaat wat ze hebben gemaakt. De winnaars, overigens, van uh, de Rob Akda Award van 2009. Editie 2008-2009. Dan moet ik het uh, wel even heel erg correct erbij vertellen. En weer even terug naar de jaren 60. Straks in het programma Zondag in Kennenbalanten is de muzieksamenstelling in handen van Lucrom. Hij zegt helemaal zijn vingers helemaal blauw aan het schrijven aan, uh, aan die muziek, wat er is. Maar dit is alvast even een voorschot wat, uh, wat er straks te wachten staat als het gaat om de muziek. I'll Nou, dat was wel net even leuk hoor, uh, hier in de studio. Het uh, telefoon uh, ging, nou, uh, en die, uh, die dame die straks dat programma moet doen, de zondag in Kennemeland, En van de Haak, die is zo doorgekantoord, die neemt de telefoon aan met het, uh, met het bedrijf wat hier, <laughs> wat hier in de buurt zit, en die kranten hier al wel eens in, in, de, in de bus uh, krijgen. Nou, en dat is dan hilariteit in top, mag ik er wel bij zeggen. Dus straks uh, in een uh, nieuwe aflevering, uh, zeg, uh, weet je al wat je gaat uh, doen... Uh, lieverd. Uh... Ja, dus we, we hebben zoveel joh, dat, dat ja. wil je echt niet weten. Ja? We, gaan, uh, we gaan het natuurlijk even hebben over uh, Ralf Zwitser. Ja, de dat is de Marathon schaatsen. De Haarlemmer die de Marathon van Loosrecht natuurlijk op zijn naam heeft geschreven. Op dit moment is hij bezig aan het NK. Ik had hem net ge Dus we kunnen hem waarschijnlijk niet telefonisch uh, even aan de lijn ja, krijgen. Maar nou, hij is bezig met de NK. Ja, dan nou, doet hij zo zijn telefoon he? aan zijn oren en uh, ja. ze zeggen. Even bellen ja, met z'n even. Toch wel, ja. ja, nee, maar ik heb ja. hem al eerder gesproken, dus ik kan natuurlijk wel het een en ander de, de over vertellen. Ja. Nou, verder gaan we even praten met Ivo Lemmens over uh, de scouting die 100 jaar bestaat, bestaat. Dat is in heel Nederland. En uh, scouting Zandvoort gaat natuurlijk ook uh, enkele dingen ondernemen om dat te vieren. Dus daar gaan we het met hem over hebben. We gaan nog even kijken met, uh, haar, met zijn zus Lana. Gaan we helemaal naar uh, Utrecht, naar de vakantiebeurs. Want uh, Zandvoort staat uh, als VVV zijn op de vakantiebeurs. Zo. Dus uh, ik wil wel even weten ja, wat de reacties zijn uh, van mensen dat Zandvoort daar staat. Ja. Dus ja, we hebben nog Zoveel andere dingen ook. Er is een hele grote internationale kattenshow in Haarlem. Ook nog. In de Kermers sporthal. Dus uh, daar hebben we ook iemand zitten die, die ik nog eventjes kan bellen. Kortom, ik zou gewoon blijven luisteren tussen 2 en vijf. Nou, er reden te meer straks uh, op de beide zenders. Op AB Radio en op ZFM Zandvoort. Dus uh, 106.905.8. En als je het uh, allemaal niet uh, bij kunt houden op de kabel, uh, straks uh, 104.5 hier bij ZFM. En voor de mensen die nu stiekem al naar ZFM zitten te luisteren in Bloemendaal, zou ik zeggen uh, 89.5 op de kabel. Dus dat uh, straks uh, in het uh, programma Zondag in Kennenland. Gaan we weer even I've been wat uh, we anders doen.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 De chef special was dit met uh, het uh, nummer Deadline. Nou, o, dat is voor uh, kranten mevrouw uh, Lena van Haak... is dat toch wel een zeer uh, belangrijk onderwerp ergens in de week. Bent chef special is uh, min of meer bij elkaar gekomen met uh, de charismatische frontman Joshua Nollet. Guido Joseph op uh, gitaar, Jan Derks op bas, Wouter Heren op uh, de piano en de or uh, ja, op het orgel, om het maar zo te zeggen. En uh, Wouter Pridon is uh, de drummer van de band. En het is een mix van hip-hop, funk en rock. Nou, wanneer kun je deze jongens uh, allemaal uh, zien? Ze zijn te horen op radio Rijnmond Live in Lloyd op Rotterdam 22 januari en op 5 februari Rock Your li Living Room Maarten in Hilversum. En de aanvang is daar 8 uur. En op 18 februari dan is het ook in Leiden. In het Stukafest. En daar zijn ze dan ook te horen. Dan gaan we eventjes de boel leuk afsluiten. Dat gaan we nu doen. En dit was dan de muziek Boulevard van deze zondag. De 17 januari. Straks veel plezier met het programma Zondag in Kennemerland En we sluiten af met Genesis en Abbekep.